Rieselot Thomas met het NOS-journaal. Om de forensesudeerboete te kunnen schrappen... wordt onder meer de assurantiebelasting verhoogd van bijna 10 naar 21 procent. De onderhandelaars van de VVD en de PVDA, Rutte en Samson, hebben bekendgemaakt... dat ze hierover een deelakkoord hebben bereikt. De maatregel zorgt ervoor dat verzekeringen voor iedereen voorstuurder worden. Gemiddeld 100 euro per jaar, volgens het Verbond van Verzekeraars. Verder hebben VVD en PVDA afgesproken dat het vitaliteitssparen, de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg en het lichtgeld in het ziekenhuis worden geschrapt. De AOW-leeftijd gaat in 2018 al naar 66 jaar. Voor werknemers die zich daar niet op hebben kunnen voorbereiden komt er een overbruggingsregeling. Het akkoord wordt morgen in de Kamer besproken tijdens de algemene financiële beschouwingen. Het CDA vindt dat het akkoord tussen VVD en PVDA de grote probleem van deze tijd niet oplost. Zo worden er geen banen gecreëerd en gaat iedereen erop achteruit, zegt fractieleider Buma. Volgens D66 is het akkoord slecht voor de economie. GroenLinks heeft vooral bezwaren tegen het schrappen van de forensentax.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 Met de zwemtocht door de Amsterdamse grachten is drie weken geleden 740.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar de ongeneeslijke zenuw- en spierziekte ALS. Zo'n 1100 mensen zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten. Ook prinses Maxima deed mee. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht lichte regen. Morgen overwegend bewolkt een enkele buien en het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. Dit zijn de files voor de Randstad van 5 kilometer en langer. Ring A10 Noord richting Amersfoort voor het Amstel Business Park 8 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 6. A27 Gorkum richting Almere voor Beeldhoven 5. A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum 7. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 6. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 van deze Paul Young The Crossing, zo heet de CD en uh, dit uh, positieve liedje vloeide uit de pen van uh, Bob Thiel en Phil Roy luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziek hier weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes en u weet het hè het kan oud zijn, het kan nieuw zijn het kan Duitsstalig, Frans Vroomstalig alle talen kunnen voorbij komen hè De eerste tonen wel van dit nummer. Ja, song eigenlijk geschreven door eh, niemand minder dan eh, Elton John, maar Eljuro, hij brengt het ook perfect. Goed. I'm <laughs> uitvoering van deze El Juro als de uitvoering van die Elton John. En dan kan ik het toch niet laten om het, uh, de origineel De Meester zelf ook nog een keer te draaien. Misschien een van zijn mooiste nummers. CD die uh, jaren geleden al eens een keer is uitgebracht met uh, de grootste hits van die uh, Elton John. Minstens uh, 40 nummers stonden daar op deze twee CD's. En van deze man hebben we al heel lang niets meer gehoord, hè? Dan heb ik het over Stevie Wonder. Stefkie Miracle zeggen ze in België? Ik zat te bladeren in het boekje en ik las dat het volgende liedje wat wij gaan spelen geschreven is toen Stevie Wonder 12 jaar oud was. Moet je je voorstellen een jongen van 12-13 jaar oud, die zulke ongelooflijke mooie melodie en teksten kan schrijven. Joost Struijs live. Uh, zij kreeg gewoon car blanche om eens een keer wat te doen... wat zij altijd al graag had willen doen van haar platenmaatschappij. En toen zei ze van, nou, dat is helemaal niet zo moeilijk... dan ga ik gewoon een keer een cd opnemen met liedjes van... Uh, niemand minder dan Stevie Wonder. En zo ongeveer alle hits staan erop wel. Onder andere ook dit, leedling Just feel your place to go. ...deze cd over van het ene nummer in het andere nummer. En ondanks dat ik vind dat deze Treintje Oosterhuis een prachtige stem heeft... ...denk ik dat we toch maar eens over moeten gaan naar een mannenstem. En dat is de stem van Pascal Jacobs, u weet wel, van de formatie Pluf. Oktober 2008 brachten ze deze cd uit en ze noemden die cd ook op oktober... Want je nummer 9 daarvan is getiteld Adem in. Jij denkt dat we zinken, maar ik zeg dat je bloed zo mij stomen dat de schepen blijven komen. En dan klimmen we aan. Ik wil soms verdrinken, maar ik zeg dat de kansen blijven komen. Dat het goed is om te dromen. Maar ik ben bang dat jij niet hoort. Adem in, nu de zee zo koud is. Digital, dat is een uh, firma in Amerika die allerlei platen uitbrengt. Eigenlijk een uh, distributeur voor, uh, voor cd's. En die heeft uh, een, een website opgezet waar je als uh, radiomaker, programma's, uh, programmamaker, kun je daar uh, muziek downloaden. Je krijgt dan een uh, pincode en alles toege, toegewezen. En dan kun je wat muziek downloaden. En daar kon ik ook deze cd, da, cd downloaden. Hm, kan er niet meer uitkomen. Daar kon ik ook deze cd downloaden. De cd van Bill King. De Blues Piano Collection. Echt vernieuwende muziek vind ik dat hoor. Harry Hendricks, hij bespeelt de gitaar. En Maarten van Damme doet hetzelfde. Toen ze op de cd van Robin van Beek. Hij noemde de cd Taylor Maid Waarom? Hij heeft allemaal liedjes van James Taylor genomen. Die heeft hij vertaald naar het Nederlands. Mijn opa was een zeeman. Getrouwd met een wind. Mijn vader was een teverman En ik zijn enig kind. Ik trouwde met een man. Waarvan ik zelf niet eens een naam. Hij dronk te veel en liet me alleen achter met twee vragende ogen. Dit werk gaat niet vanzelf. Dit werk is ook niet slecht. Dit werk geeft mij het eten voor het kind waarvoor ik ver? Maar op een dag om me door de dag te helpen. Dan is het tijd voor koffie en mijn broodje. En ik hoop dat ik weg droom. Dan is het Opgenomen hier in Nederland hoor. Deze Robin van Beek met het uh, nummer wat door James Taylor ook ooit uh, geschreven is. En naar uh, de, de hit rates is geschreven, hier wordt het genoemd uh, de fabriek. Ik zat uh, vorige week vrijdag, uh, nee, vorige week zondag zat ik, uh, was ik in de keuken bezig met het een of andere voorbereidingen. En toen hoorde ik ineens dit liedje voorbij komen. En toen dacht ik bij mezelf van, ja, dat is James Taylor. Maar nee hoor, oh, dat was ook die Robin van Beek. Mijn hoofd maak ik mooie reizen, Ontvlucht de waarheid, voel alleen de vrijheid, de liefde en een zonnestraal omarmen al het licht op de reizen. Waar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 hè? dan hoor je op de achtergrond hoor je de mensen gewoon door elkaar heen zitten te oude bedden. Terwijl dat uh, zo'n jonge Robin van Beek met uh, de backing vocals Jeroen Manahutu, Linda Smeets en Daniel Staps de longen uit hun lijf zingen en dan prachtige muziek neerzetten. Maar ja, de mensen moeten dan toch nog eens een keer kunnen oude bedden, hè. from what rate. from um. hou ervan om uh, diverse soorten muziek te draaien in het uh, programma Muziekerier. En uh, dat kan van alles zijn, ook uh, dialect. En dan heb ik hier een nummer, en dat is eigenlijk Gronings Vergevorderde. Groninger Vergevorderde. En dat wordt uh, gedaan door de straatklinkers. Hij over nog Maar laat de in het hij is ijbels, vol en gramniedig, en erg goudwaard en rode de vrijkeur. Hij is een zinnige poiter en hij gaat als een bischop te keer Maar als Pooske en Pengsten al boindag vallen, denk je dan de koersen nooit meer. Als Pooske en Pengsten al boindag vallen. En je dan de koersen nooit meer, wie gij honger nent en een zoeken. daar helft ons om meer aan zijn brug. Wie toen om hurrie onsteen, maar hij, had, maar hij het lag even op brug. Hij het niks op met de wonghoofd en een hand aan de gefeld een vleer. Als booske en peinzen op een dag valt, dan jeugd om de koersen nooit meer. Als booske en peinzen op een dag valt, dan jeugd om de koersen nooit meer. Wel drie meter zien sinds even die jij nu al joh. In uit luiveren sleezen bot. De wind, wat uit kreknoor in ober. Hier rookt al den reenten de beer. Maar als en Pengsten op een dag van, en juich man de kozen uit meer. Als en Pengsten op een dag van. Jij nam de koezen nooit meer. Jouw Hendrik Holm is de grauwval, Of ruw, zog achter uw schuur. Gebreid zijn geen kiek over Tuinberg, jouw vrouw was lang nooit zo duur. Met kip, kap, kogel gon we loopen, Juffrouw Kikke, wil komen. Als Pasen en Pinkston op één dag valt... ...en jeugden om de koezen uit meer. Als Pasen en Pinkston op één dag valt... dan jeugden om de koezen uit meer. Ik heb er iets van begrepen hoor. Als Pasen en Pinkston op één dag valt... Nou ja, en de rest, dat moet hij van mij die goed houden. Mark,